Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. 50-plussers hebben maar weinig trek om te verhuizen. En dat is ook slecht nieuws voor jou. Want het betekent dat ze gezinswoningen bezet houden... terwijl hun kinderen al de deur uit zijn. Jonge gezinnetjes komen daardoor maar moeilijk aan een ruim huis... met genoeg slaapkamers. Johan en zijn vriendin lopen tegen een ander probleem aan. Zij zitten in zo'n huis en ze willen wel doorschuiven, maar het lukt niet. Uh, een huisje buitenaf... Het liefst met een beetje tuin erbij dan we een kastje neer kan zetten en een beetje ons hobby uit kunnen oefenen. En hoe lang bent u nu bezig? Uh, ongeveer twee jaar. Het gaat een keer gebeuren. Misschien of dit jaar of volgend elf jaar na, maar het gaat gebeuren. Volgens het CBS heeft ongeveer 1 op de 20 empty nesters verhuisplannen. Dat zijn dus mensen van wie de kinderen al het huis uit zijn en die dus wel wat kleiner zouden kunnen. Bij een brand in een appartementengebouw in Maasluis bij Rotterdam is vanochtend iemand overleden. Het vuur is ook overgeslagen naar andere woningen, zegt de brandweer. Het is een zootje op de A27 tussen Breda en Gorkum. De snelweg is al een tijdje helemaal dicht door een ongeluk met een bestelbus en meerdere auto's. Het opruimen en het onderzoek duren nog wel even. Ook op de omrijroute via de A15 ging het mis. Daar knalden een paar auto's op elkaar. Die weg is wel weer open. Facebook heeft een video offline gehaald waarin een Republikeinse politicus zogenaamd jacht maakt op gematigde partijgenoten. Eric Greiter, zo heet hij, pakt in de video een vuurwapen en bestormt het huis van wat hij noemt een rhino. Dat is een term die Donald Trump ook gebruikt voor republikeinen die hij te links vindt. Ik ben Eric Greitens Navy SEAL. En vandaag gaan we rhino-hunting. De rhino feeds op corruptie en is marked door de stripes van kwaardigheid. De politicus roept mensen op zich aan te sluiten bij de jacht. In augustus wil hij een senaatzetel binnenslepen. Het weer het wordt snel lekker warm. Vandaag 20 tot 25 graden. En zonnig. Morgen ook weer zomers en ietsje warmer. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Door een kapotte bus op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Badhoevedorp 4 kilometer file. A10 Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Landsmeer en Zeeburg 4 kilometer. En op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij Amsterdam Buiten 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover zo de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort is de zomerheer. Dit is de zomer van ZFM. Met nu in Zandvoortse zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog wel show. ZFM. -het. het geluid van Zandvoort. Dee. Morgen, heren, uh, welkom bij deze Kalt nogal show. We begonnen met The Eagles en The Eagles tegen Easy. Heren. Die... heren, goed, goed weekend weken. gehad? Ja, ja, prima weekend. Ja, ja. ik Ik heb jou gemist bij de reunie van de Mariënschool. Nee, was ik wel was je wel? Ja, ik ben net even geweest, maar ik had nog een ander uh, feestje inmiddels. Oh. Ik ben er een een uurtje geweest. Hoe laat was je er dan? Ja, weet ik viel half drie tot, uh, half, oh, maar, drie okay. ik veel. kwart over twee, half drie tot, uh, tot iets later een uurtje of zo. Voor je, voor je terug? Uh, ja, ik, ik, ik moet eerst zeggen, ik ben daar niet zo van. Nee, oké, okay, maar goed. En, uh, uh, volgens mij was het ook, kwam de opkomst, zeg maar, onder de 50, niet dat ik onder de 50 ben, maar onder de 50 was de op, opkomst, was een beetje teleurgesteld. Ja. Volgens mij, mijn dochter was er, er was helemaal niemand uit haar klas. In oh. mijn klas waren er twee. Oh, dat is niet veel. Uh, dus dat was, uh, maar goed, dus er zullen ongezouten klassen zijn, zijn. die, uh, want ik zag mijn tante. Uh, ja, de twee waren wel oudere mensen? Dat klopt, ja. Die vonden ja. dat wel leuk, geloof ik. Maar goed, het 100 jaren bestaan. Hè. Ik bedoel, uh, had wel drukken, man. 102 jaren bestaan. Nou, die dingen er toch uh, wel 200 man was, of zo... Uh, meneer Paardenkoper was er ook, Franko, ja, voor morgen ja, meneer Paardenkoper. Fra Fra Frank ook al, was hij daar Ben jij Kino uh, nog ja. tegengekomen? Zeker. Ja, ja, ja. Oh, heb niet. <laughs> en Veer ja. ben ik zelfs tegengekomen. Ja, heb ik ja. Ja, ja want Kino uh, net dat hij uit zijn klas weinig mensen uh, ontmoeten, Maar jij bent wel aardig, Wat we zien nog, hè? Ja, zeker, ja. Dus, uh, ik vond de sfeer wel leuk, hoor. Maar ik denk dat het toch wel zo'n 200 man was of zo. Nee, ze hadden goed georganiseerd met foto's en, en plakketjes. Ja, oh ja, dat is allemaal dat was prima, prima gedaan. Maar dus, uh, alleen ja, ik moest door. En waarschijnlijk kijk, ja, iets wat langer blijft je neemt er een paar biertjes. dat is best wel leuk met z'n allen, denk ik. Uh, het werd steeds leuker. Ja, nou, want mijn dochter met een groepje, jonge uh, mensen die, jongeren, mensen die uh, niet ja. echt ja. maar ja. die ze kenden van school. Die dachten, zijn ze nog een dorp in geweest. Dus ja. dat is, altijd, het ja, gegeven, is een goede aanleiding om nog even een klein, klein bakje te geven. Nou ja, nou, ik ben uh, weliswaar niet met Hans, die ik natuurlijk wel daar gezien heb. Ook nog lelijk doorgezakt uh, die uh, middag bij Lauder Hardy ja, te beginnen. Ik, uh... Later gestrand bij Molly met wat schadeploegen. Dus het oh, was uh, heel erg gezellig. Het was heel erg gezellig ja. zaterdag. Nou, er was heel, heel alles te doen, toch? Dus ja, vis, ja, ja. We hebben het tropicanenvesting ja. al gemist. De, de, de vismaaltijd Absoluut. was er. Um, nog meer? We hadden ja. natuurlijk het feest uh, op uh, Santa Live. Life. Dat viel lelijk in het water. Dat was best wel. Ja, dat uh, was natuurlijk de week tevoren. Ja, hè? week tevoren. Over die ja, vismaaltijd. Ja, ja, ja, Gaat ja, ja, dat met brood en vis? Ja, maar, dat komt, maar ik zou komen om het brood te delen in de vis. Ja, vissen, ik, maar, dan dit nee, van, ja. Had, ik had ook een afspraak. Alleen om van één vis twaalf te maken, dat lukt. niet. Dat lukte niet ja. wel, maar ik was best wel in IJmuiden over het water te lopen. Was jij dat? Ja, dat was ja. ik. Ah. Ja, het was toch weer volledig uitgekocht. Nou, ik hoorde wel ja, mensen van, uh, Jezus leeft. Ik zei, ja, maar het lijkt een beetje op Tino ook, maar ja. is, ik heb ja. Me ja. toch. Dus ja, toch ja. Ja, maar haar moet nog langer. Hé, <laughs> hey, en... Um, ik zag uh, het was toevallig gisteren heel veel, ik zag een stukje in, uh, in de krant over de deelscooters. Ja, ja, ja. in Zandvoort. Daar moesten we net uh, doorheen laveren, want ze staan echt overal nu. Nou ja, uh, hem, er was toevallig gisteren bij, uh, op Radio 1 een heel item over dat die dingen best wel voor veel overlast zorgen, in ieder geval in grote steden. Je hebt een paar van die. Je hebt Go en Felix. Je ja, dus ja, ziet ja. ze ook wel eens. Als je naar Heemsteden rijdt, staan ze gewoon... Ja, ergens. de Noordboulevard staat vol met die dingen. Ja, nou, dat vind ik zo. Kijk, als er ze maar wat, wat het probleem is met die, met die deelscooters, tenminste, Ik hoop niet dat het hier gaat gebeuren. In Groot steden Dat dus, ze en overal neerpleuren. Ja, klopt. Ja. Uh, en dat er veel ja. vandalisten de ook al om... Overal voetpaden en dingen. Overal dwars. Die dingen. nou, weet je <Klacht> wat vroeger. Dat weet je ook nog wel, Hans. Ja, waarschijnlijk ook. Het witte fietsenplan. En uh, ja, die witkar in Amsterdam, weet je nog? Had je, ja, ja. je een elektrisch karretje, dat kon je dan. Op, maar dan moest, dan moest je hem wel op een bepaald punt Klopt. terugbrengen, omdat ja. hij daar aan de accu ging, zal ik maar zeggen. Ja. Nu kun je zo'n deelscooter, die kun je gewoon bij jou op de hoek van de straat neerpleuren. En dan loop je gewoon naar huis. Maar dan kun je gewoon tegen, ah, okay. hoe, hoe werkt ik dat dan? Want ja, waar ja. Is het leuk, is hoe, hoe krijg dat die hoe je dat hier? Nou, volgens de... mij is het met een, met een chip en doe je het via oh, je telefoon. Oh, okay. ah. Ah. Dus ze kunnen zien wie je bent. Dus ze, ze weten ah. wel wie je bent, wie er het laatst op gereden heeft. En er zit waarschijnlijk een gsm-ding ah. in. Ze oh, ja, weten okay. waar je hem achterlaat. Want ze komen ook eentje in dezelfde tijd... komen ze die dingen ophalen en servicen en nakijken. Ja, ja, ja, ja, ja. Ah, Het merkwaardige vind ik wel... en dat las ik op Facebook van Behind the, uh, behind the Beach... Of die, die fietsen verhuur, ja. scooters verhuur, dat die helemaal er niet gekend zijn. Dat is toch ook vreemd of niet? Uh, uh, uh, uh, ja, ja, ja. het hele plan is uitgerold. En, ja, en, wel... en de mensen die zeg maar, uh, de hun brood mee verdienen... Ja, die, die wisten van niks eigenlijk. Het is misschien wel eerlijke concurrentie, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval concurrentie, ja. Ja, dat kun je wel zeggen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, uh, Elke scooter die uh, daar gereden wordt, die wordt niet verhuurd. Ja, ja Het enige verschil is, denk je, ik weet niet wat de kosten zijn van zo'n deelscooter. Het enige verschil dat ook is, ook een scootertje, als je nee. een scootje huurt bij zo'n zo lokale jongen... Dat je, die kun je, gewoon, je moet, die, daar kun je mee doen laten wat je wil. En dan moet je gewoon weer terugbellen. Maar die jongen. Ja, dat is een fiets, ja. ja, ja. En, die, en wat ik altijd zie is dat veel studenten en jonge mensen gebruiken dat ding eigenlijk voor uh, allerlei verkeer. Uh, mm -hmm. Maar nogmaals, het probleem blijft dat ze ze gewoon dwars. kleuren. Nou ja, ja. ook al op, Ik zie ze ook overal staan. Ik zag dat en, in Wenen een paar jaar geleden al met die, uh, die stepjes. Oh, ja. Dat ze ook overal neer uh, donderden. Ja. Frank, het is gewoon. Weet je, hoe? Even niet meteen een of ander, maar. Wees een beetje voorzichtig, maar het zijn nog steeds andermans spullen. Hè? Maar als Eens, het niet ja. van jou is. Ja, maar ja. Weet je, ja, maar, ja, maar ja het is wel een beetje van jou, absoluut. Ik weet het wel, maar. Het uh, ja. uh, voorbeeldje. er zijn bankjes geplaatst op de, uh, uh, de Noordboulevard. met uh, stalen draden uh, tussen zeg ja. maar, uh, het hek zeg maar, en het duin. Nou, die waren van het weekend ook kapot. Oh, de foto's van mm -hmm. gezien jou, hoor. Maar bedoel je die Wat bankjes? Voor elkaar. Nou, je hebt de bankjes dan heb je daarvoor een balustrade... waar ja, ja. je dan tegenaan schijnt te kijken, Ja, maar. Nee, je ziet niks. Oké, okay, en, en onder die balustrade zit er dus uh, een, een hekwerkje. Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, dat is dus wel helemaal... Uh, Ongelooflijk. Weet je waarom die bankjes uh, zo... Uh, ik vind het wel knap, hoor, binnen een paar dagen. Maar, ja, nou, goed, uh, weet je weet hoe ze zijn. Ja. Uh, uh, uh, uh, het probleem met die bankjes op de boulevard... is dat als je erop zit, dan kijk je tegen die ja, houten en ballen. Ik tegen heb, die ja, tegen die rond aan. Ja, heeft te maken, dat heeft Hans mij uitgelegd... die is een technisch tekenaar... Uh, dat heeft te maken dat je het op de computer ontwerpt... dan kun je dat blijkbaar niet goed... Wat je, de, de zichtlijn is goed. Als je namelijk... boven die houten ballen kijkt... zie je precies de, uh, de, de zee ondergaande zon. Dus dat klopt... Alleen, ja, wij wel, maar ja, wij zijn bijna twee ja, meter. Ja, maar ze hebben geen rekening gehouden met. Dus als je op een kustje ja, zit, dan kijk je naar nou, de onderaan zon en het water. Ja, als ja. je gewoon 1,75 meter 75 bent gemiddeld, dan kijk je tegen een houten balk aan. Dus dan moet je gaan staan. En het argument zou zijn: nee, die Bordestraal moet zo hoog omdat kinderen anders eroverheen vallen. Nou, dat is natuurlijk een lulverhaal, want als je twee meter naar rechts gaat, dan staat er alleen een staalkabel op. 30 centimeter hoog, waar iedereen overheen kan flikkeren. Maar misschien is het wel goed dat je de horizon niet ziet, want dan zie je ook niet al die windmolen. Ja, dat is waar. Dat vind ik wel weer een punt, Hans. Ja, lekker jongens. voordeel. We begonnen te positief en dan gaan we de lekker een beetje afzeiken. Lekker man! Heb je nog een plaatje, ja? Ja, die hebben we wel. Want dat is Madonna maar eventjes dat tussendoor smijten. Madonna? I wanna dance with my baby Ik, Lekker harde ja, nummers, hoor. Toch nog een beetje naneuk, Jaap, over de, de Maria School bezoeking. Wat is daarmee? Wat, wat ik wel leuk vond, is uh, na meer dan 60 jaar... toch weer in je oude klaslokaal ja. terug te zijn. En dan zie je, wat Hans ook terecht opmerkt... dat in je beleving toen, als kleine broekeman... is dat allemaal best wel groot. En als je het nu Heel terugziet... Klein is het heel klein geworden. Ja, dat een klein lokaaltje. Dus, dus, hebben we hebben hier met z'n allen gezeten, weet je wel. Ja. Uh, 30. de oude mario. waren een uh, klas van dertig, uh, volgens mij. Het ja, zijn ja, geen is, ja. een kleine klasjes. Nee. Had je, had je over nee, de oude mario-school... die aan de weg uh, staat. Dat, dat ja, ja, ja. En, uh, en ook dat je... Als, als je uit het raam keek, dan dacht je... dat een enorm speelplein te hebben... Maar na, na drie meter heb je de, de, de muur ja. van de kerk al, bij wijze van spreken. Ja, ja, ja, ja. prachtig, jongen. Een Ik heb daar nog gesproken met uh, Riet Slegers. Uh, en dat zeg is mij de niets. dochter ja. van uh, Cornelis Slegers, oh, ja, ja. waar, waar die straat naar vernoemd is. Ja. Ja? En die schijnt er toen gebouwd te hebben in 1920. In 1920, 1920 is het opengegaan. Dus uh, dat was nog wel aardig. Ik heb daar een stukje over gemaakt voor de Snavelsnieuwspad. Uh, Hoe heet het? Snavelskolom. Uh, dat, dat heet het nu. Maar Snavelsnieuwspad was het toen. Uh, oh, nou inderdaad. Ja, goed. Maar in ieder geval, uh, ja, het was leuk om met haar te spreken. Ze kwam met een rapport uit 1942. Stelze, ja, geweldig. Uh, ik heb toch gekeken of er werd Engels gegeven, de Frans gegeven. Ja. Geen Duits. In 1942. Nee, hey, dat is wel <laughs> gekheid. <eigenlijk. laughs> dat wordt alleen maar opgevuld. Dat is best, opviel, dat is best gek, gek, eigenlijk. <laughs> ja, raar, hè? Ja. Nou, dat vind ik best raar, want ik denk dat, dat, dat die Duitsers er wel wat over te zeggen hadden. Het en ja, in de ja. eerste wel sprak al Duits. Ja. Ja. Ja, misschien wilden die nonnen niet uh, luisteren destijds. He. Dat zou ja, kunnen. Maar goed. de katholieke kerk uh, kennende. Nou ja, laten we daar niet op. Nee, uh, nee die, hebben, die, die, hebben, die, die hebben genoeg, heel genoeg gedaan, niet gedaan, gedaan zou ik maar ja. zeggen. Ja. Die, toch heel, die gingen op tijd de verkeerde kant op kijken. kerst ook toch technisch uh, ja. altijd zat af te Je hadden ja. over ja. feesten gesproken. We krijgen de komend weekend een hele grote he. Luminosity. Hoe? Luminosity. En waar is dat? Lumenosity. Dat is uh, nu bij Burnies, zij zijn ze aan het opbouwen. En, oh, is dat de... Uh, dat wel is dat, Ja, tijd, maar... Oké. Okay. Uh, uh, maar Burnies op uh, het strand bedoel je? Ja. Yeah. Bij Burnies aan het strand. Burnies het ja. er staan steeds filmpjes op, uh, op Facebook ook. En dan, dan zie je dat op het strand, dat dus van alles gebouwd tot de vloedlijn. Dat betekent ook dat er, uh, nou ja, mensen kunnen niet meer uh, het strand over, zeg maar. Mm -hmm. Maar ook uh, hulpdiensten kunnen er niet meer langs. En, en als je net ziet hoe het opgebouwd is, die... Uh, want het is, het is een soort uh, trancefeest. met, met house muziek. en, en heel en, veel uh, literiserende muk. Maar. maar echt 24 uur lang. Ik was bij ons, jongens. Ja, nou, ja, Misschien de een reis. Klap wel. Maar in ieder geval, dat is dus gebouwd op, ik denk, 2-3 meter vanaf uh, die huisjes. Uh, oh, lekker huisjes. Prima. Ja, lekker toch? Eén hey, nachtje even niet slaan. maar, ja, hey, maar dan moet iemand wel pillen regelen dan. Ik weet niet, kan jij eraan komen? Ja, of niet? Want dat ga je niet verreden zonder zo pillen. pillen ik, breng, ik breng wel wat rond, maar ik niet echt. Lekker in, maar een paar moet jij eens kijken. <laughs> Het is natuurlijk twee jaar niet doorgegaan. En uh, daarvoor was het ook in Zoe. Daarna is het naar Bloemendal gegaan. Oh, ja, ja, maar daar het is het zo'n ja. zootje dat uh, de Bloemedal geen vergunning meer verlenen. Maar soms kennelijk uh, wel. Nou ja, die gaan uh -huh. misschien in de rear en, en misschien hebben ze de... Maar gaat 24 uur door? Nou ja... Dat lijkt me niet, toch? Dan denk je dat je s'nachts een minuutje twee wel moet gaan stoppen. Dan. Nou, misschien 23 uur. Maar als jij in trans bent, dan ga je gewoon door, hè? ik heb Zo. geen idee. Heb je nooit, ben je nooit in trans geweest? Nee, echt niet. Dan ga je echt 25 uur door. Ik heb er nog... nog nee, dat, moet je het dat, je proberen, dat, dat, man. Dat, dat, ik helemaal niks voor ja, mij, man. En daarna ja, dan ben je, je volledig opgerookt. Ja dan, even, je ja. Graag, ja. ja, dan ben je even ja. klaar, lijkt ja. mij, denk ik. Ja. Hé, hey, jongens, hebben jullie uh, uh, meegekregen dat... Uh, ik weet niet of je nog... Uh, jij gaat er s'nachts toch ook wel eens uit om te of niet? ja. Ja, we gaan er allemaal uit, om te pissen, toch? Ja, en we, en ik heb het wel. Hebben die naarmate... wel? Ja, toch? Precies, ja. Het zou prettig zijn om het een beetje op te sparen. Als je toch. het niet heel erg vindt. Oh, oké. Okay. Er zijn ja? namelijk nou maar twee kunstenaressen in Leiden. Die zoeken uh, urine. Oh, oh want? Die willen, ja, die willen een stof maken. Dus ze zijn bezig met een project, best wel grappig. Um, een stof maken uit de, uh, uit de Gouden Eeuw. En die urine samen met wol, warm water en boter. Moeten ze een stof maken die heet saai. SAAI, i nou dat, dat is behalve saai. Uh, in Leiden in de 17e eeuw werd, werd beroemd uh, de stad om dat, die stof. En die stof werd dus gemaakt van wol, warm water, boter en pis. Dus de vrouwen hebben gevraagd of je daar even naartoe wilt, er staat een emmertje klaar. Uh, daarna moet die urine rijpen. Dus dat betekent dat het een tijdje moet gaan staan. En dan uh, met die verrotte urine, daar kun je ook nog voor opgeven. Dan, moet het, dan komt er dus vol bij, daar komt verrot urine op... en dan moet je aanstampen als een soort druiven. Dus ik heb jou opgegeven, dat je het even weet. Nou, dat is wel Volgende leuk. week woensdag, ja. blote voetjes, lekker naar het toeman. Oh, toe, man. blote voeten. Blote oh, voetjes oh. erop, net als druiven nee, trappen. Ja, misschien is het wel goed voor kalknagels. Is het ook kalknagels. medicinaal of niet? Ik Wat heb geen uh... idee. Ja, het schijnt mee. ook tegen kalknagels te helpen. Dan ja, ik ja, ga wel een We zijn eruit. Ik denk dat ik ja, ga. Ja. Ja. Ja. Lever Hans, ja, en ik onze plas in, en jij gaat aanstampen. Ja, dan, dan had ik toch liever bij... Uh, dat er opa wat uh, wijndruiven aangestampt, denk ik. Maar ja toch. Wat, oh, ik heb wel eens een fles van jou gekregen van uh, opa van je vrouw ja. uit Portugal. Je <laughs> dag zeg, dat heette de <laughs> Als je als je, als je de twee glazen van dronk ging je echt achteruit de trap op, zeg. Ja, zeg <laughs> zeg uh, uh, ebbe Fado en een ouwegene de Abacabo. Want je kon dat ook niet uh, goed uh, uitspreken. Fado. ja. Zeg, we hebben het toch over oh, drank, Tino, ja. maar hoe staat het met die drankworst? Die kleed staat het uh, nodig. Niks over geval... Hangende het onderzoek? Nee, er niks over de, binnen mijn familie is totale strijd ontstaan. Oh, li uh, limoncello. Uh, limoncello. Oh, de... limoncello. Ja, het is limoncello-fit hier aan de gang. Ja. Mijn neef Ivo is uh, limoncello aan het, aan het maken zelf. Ik maak limoncello. Mijn neef Jeroen in, uh, is, die woont in Zeeland is aan het stoken. Mijn neef Marcel gaat er tussendoor. Die zegt dat Molicello misschien heeft hij ook een punt. De eerste was en waarschijnlijk daardoor de lekkerste. Nou, dat gaan we wel even uittesten. Ja, ja lijkt me wel is begonnen dus is het gewoon binnen mijn familie is een soort strijd aan de gang. Ze gaan binnenkort gewoon een blinde limousine hmm, kopen. De, de Lemons-sectie van het ja Ja, daar ja. waren trouwens ook rijkelijk vertegenwoordigd. Ja, ja, al die poddekken. Dus een katholiek schootje in de Mariërschoold. Dus al die die kwamen. <lacht> mijn moeder is de oudste van 13 uit de Goed Katholiek gezien in Limburg. Dus ja, dan moet je naar de Mariërschoold. Nee, nee, jij bent toch de grote Limoncello kennen? die zien we dat vader? Nou, nee, maar ik Jij doet het zet... al heel lang. Ja, ik doe het wel heel lang. Ja, dan weet je precies hoe het moet. Ja, ik hoop het wel. En die anderen die. Wat heb je daarvoor nodig? Biologische citroenen? Uh, biologisch is een trosje. Vandaag is het nu weer concreiger, maar Ja, <lacht> nee, dat Klopt. Uh. Nee, die zijn nou weg. Nee, ik heb uh, ik een groente, groenteboertje de markt. Oh, ja, want er schijnt iets. Als het niet biologisch, is een soort laagje van iets omheen. Op, op citrusfruit zit zowel sinaasappels als uh, weet ik veel citroenen, zit een uh, er zit een waslaag. Oh, ja. En die waslaag, die moet je niet met die alcohol laten meelopen, want dan krijg je graag bubbels in je, in je alcohol. En die waslaag is gemaakt, hou je vast, van luizenbloed. Dus Van die... luizenbloed. Ja, luizenbloed wordt oh. dus er van gemaakt. Nee, wel uh, natuurlijk. Dat is heel natuurlijk. Ja. Dus er is niks mis mee. Maar luisterbloed wordt gebruikt om was van te maken. En daarom ziet ons fruit er goed uit. Het namelijk beschimmelt niet en het verrot niet. Ah. citroenen zijn ook gewoon op zich goed, maar die moet je, die moet je niet een week laten liggen, zou ik maar zeggen. Nee, een citroen, die kun je gewoon een week laten liggen, dan blijft die, uh, blijft die goed. En hoe kom je aan die alcohol? Fies apotheek. Daar kan ik niks over zeggen. Oh. Uh, Fijn, uh, nee, de meeste dit, mensen dat is een goede vraag. Ja, ja, ja, maar daar kan ik niks over zeggen. Nee, nee maar De meeste, uh, uh, de meeste mensen halen het uit Italië omdat die kennen wel een vrachtwagenchauffeur of weet ik veel wat. En dan komt dan uh, de, de alcohol uit Italië. En je kunt het ook in Nederland kopen. Bij de Hanos, de Hoekgras, weet ik veel. Maar dan kost een fles uh, pure alcohol. Dus een 96% alcohol kost. Of 28 euro. Ja, dat maakt niet om het geld. Maar het leuke is natuurlijk dat je voor... Ja, ja, ik maak ja, fles limoncello en dan geef ik het weg. Het is een beetje exotisch mensen. als dat in een ander land komt. Juist. Dus, uh, ja. Maar ja, ik, ik geef ze weg. En dan wordt wat minder interessant als, als het maken van een fles limoncello... net zo duur is ja. als het kopen in de winkel. Maar en, uh, is uh, Hans Klok jouw grootste afnemer? Daar uh? kan ik niks over zeggen. Nee. <totstut> <laughs> je weet nooit wie er meeluistert, luistert. Als, je nou wat er als de witte muizen meeluisteren. Ik heb hem wel eens gezien bij Molly, Jong. Als hij ik denk hoe krijgt die het weg? Als je er nou wat illegaal gestookte Poolse wodka bij doet... van 96 Nee... Ik ben nu wel oh, bezig om je. na te denken om gin uh, te gaan maken. maar dat is... Het okay. schijnt niet zo ingewikkeld te zijn. Nee, daar moet je je nevenbesten voor hebben. En dan moet je iets anders. Maken. Maar het begint natuurlijk altijd met, met alcohol. Ja. Je moet gewoon een goede alcohol hebben. En ja, ja. daar is moeilijk aan te komen. Maar Volgens mij kun je het over... toch ook zelf maken, ja. die alcohol? Of niet? Ja, maar daar kan ik ook niks over zeggen. Oh okay. nee. <laughs> de, uh, okay. de vader altijd met, met, met uh, zijn broer. En in die dorpjes in Portugal mocht dat voor eigen gebruik. Oh, yeah? Maar je rookt al precies waar ze bezig ja, ja. waren. Het <laughs> hele dorp meurde naar de alcohol. Nou <laughs> ja, Rusland en Polen. over aarde. de aarde heeft de, en, uh, tientallen, misschien wel honderden mensen. Ja. Aan Elk land heeft nou, het een probleem liefde. is met, met alcoholstoken. Je moet zorgen dat je de, de eerste batch gooi je een beetje van weg. Dat ruikt ook een beetje anders. Kijk, dat is natuurlijk, je hebt die metielalcohol zit er dan in. En dat is gevaarlijk. Daar kun je echt blind van blind worden. Van worden ja. bewijzen, nou ja, maar methyl alcohol is niet heel goed voor een mens. Nee. Dus dat moet je niet doen. Dat zou nog kunnen als je dat wel doet. En je gaat het mixen en je gaat het verdunnen. Ja. Dat je ermee wegkomt. Maar metielalcohol dat is gewoon... Link. Want je kunt wel inderdaad bij de apotheek. Je kan ook bij de apotheek kun je alcohol kopen. Dat je ja, niet dat... Ook. Ja, maar dat is medicinale alcohol. Daar moet je niet drinken. Oh. Nee, dan, uh, dan is het snel gedaan. <ties> nee, dan moet je, Dat is niet verstandig om ja, te drinken. Laat maar maar gebeld, Hans. Ja. Nou oh, ja, ja. ja, Even een hapje ha <tie> ha in je mond. En dan lekker een slok erachteraan. ik ja, het voelde ik een koffiedekurtje met je te Geloof me nou? Je schijnt je hele broek vol. We dat doen we net voor de sport. Wat er ja, is. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, daarom we hadden het net over Housen. en ook over iets over Ruk, Rubberen.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 Maar water dicht zijn. Kap Kap, kap, kap Maar daar Rubberen rubber. Rubber blazen. Voor managier om genade te vissen. Maar dan wel waterdicht, graag. 65 gulden. Dat <lacht> is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof? Maak, Kees. Ik moet een rubberen kaplaarzen. Om genalen mee te vissen, ja. steen trek jij maar laarzen even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Maar ik verkoop alleen lazen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem: doe er een leuk rood zuidwestertje bij.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 Nee joh, ik heb het wel gehad. Ik vertel net aan Tino dat ik een keer een optreden had in Vlachtwedde. Ja. Altijd gezellige Vlachtwedde. En daar een, hadden ze een of andere ingenieur in gehuurd. Die had dan uh, verzorgde het geluid. Dus als ik aankwam met mijn karige orkestbandje van een half uur... dan stond het geluid al helemaal klaar. Hm. Maar op een gegeven moment midden in het kaplaarse geweld... zie ik zo'n box die, die wandelde zo het podium op. Ja, die er zo de zaal in. Maar op een gegeven moment stond het zo hard... dat m mijn hart die ging helemaal... Uh, van de kook. Ja. Dus uh, ik begrijp net van, uh, van Tino dat het uh, niet, niet geheel zonder gevaar is. Nee, je kunt neergaan. Bijvoorbeeld het eerste concert van Pink Floyd of zo. dat was 117 decibel. En er zijn gewoon drie mensen bewust afgevoerd. omdat ze dan flauw vallen vanwege te veel herrie. Ja, dat, de de... De ja, ik, ja dat slaat dus blijkbaar op je hart of zo. Nee. Maar die gingen neer. Niet Waanzinnig dit. Ja. Ja. Maar goed, Hans, sport hè? Ja, we kunnen. Uh, dat, uh, dan gaan we dat even mooi doen. Ja. Hé, hey Hans, oude Rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou jongens, we hebben weer gekeken naar de Grand Prix. He, heb jij hem gezien, ja? Eh, ik heb alleen de laatste vijf ronden, dat de werd mij een beetje te vijf. spannend. Toen ben ik even heb afgemaakt. Voor de rest heb ik hem bijna helemaal uitgezien, hoor. Dus, heb je wel gezien? Ja. Oh. Ja, ja, ja, ja. Vanaf, vanaf ronde 65. Oh, okay. Toen nou ja, heb ik dus, even gaan. pauze genomen. Ja, want ik, toen, toen werd het mij een ja, beetje te ja, spannend. Ja, het dus moet uh, therapeutisch voor je zijn. Gewoon, we gaan een keertje we gaan met jou samen de Grand Prix kijken. Lijkt me een goed plan. Dan moet ik samen bij Hans gaan. Dat nee, nou, we ja, kunnen, we dan. kunnen in ieder geval stellen dat het wel een masterclass was van, uh, van Max Verstappen. Dat wel, dat wel. En dat niet alleen in die race, maar ook uh, in de kwalificatie. Zo. Dat was geweldig. Ik heb, ik heb heel veel kwalificaties gezien, maar dit was wel een van de mooiste, hoe moet ik zeggen? Ja, ja, ik ik, ook. Door die regen natuurlijk ja, denk ik ook. en de opdrogende baan. Ja. Wordt uh, alles van je gevergd ver, ver, dan? Nou ja, je, je moet precies weten wanneer je rondje ja. moet rijden. Ik bedoel, dat Alonso deed is goed. Die werd dan, wat was die? Derde, geloof ik. Tweede. Dat? Tweede. tweede zo zo. Zo. Dus uh, nou, die, die had precies op het laatste moment dat rondje. En uh, er waren er meer. Maar Verstappen, ja, die, die, die auto is zo goed, die uh, Red Bull dat hij in het laatste rondje... die ja. tijd zitten, er waar hij Maar zijn vriend uh, Perez... die maakte Peres er, was er, was er helemaal een niks van. weekend natuurlijk Ook in de Grand Prix uh, is die uitgevallen. En, uh, ja, maar hij uitgevallen. Maar hij... ik weet het niet wat het was. Die wagen was niet helemaal goed, zei hij. Ja, misschien was hij zelf ook niet helemaal goed, dat weet ik niet. Maar uh, hij, was, uh, hij was heel slecht Volgens mij zat hij 13 of zo op een gegeven moment. Dat ja, zoiets. Hij... Ja, 13. Hij haalde zes... niet eens de Q1. En uh, ja, het was, uh, het was uh, er, erg slecht van hem. Uh, maar ook in die race hoor. Ik bedoel, hij maakte ook een fout, hè, want hij uh, ging ja, ja, eruit ja, ja, in de ja. Q2 inderdaad. Ja, dat was, dat, was dat, de, ze dan, dat zou de reden kunnen zijn waardoor zijn aandrijf was, afbrak, of weet ik veel. Ja, hij ging die ging Hij ging die techpro wal uh, in ja bij met, met de Quali, ja, ja. Dus die auto is zag eruit. En dat had hij beter niet kunnen nou, doen, ja, volgens de analisten. Want daardoor uh, had hij voorspelij. die koppelingsprobleem. Die precies in die, in ja, die barriers, exact. dus ja, die kregen er nooit uit natuurlijk. Ja. Maar goed, uh, Mercedes 54, zou je zeggen, nou, dat is, dat is mooi, hè. Uh, Lekker boven, maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Want uh, er zijn 15 rondjes, zeg maar, uh, naar die pacecar zijn er 15 rondjes gereden nog. Uh -huh. En daar, daarin hebben ze zeven seconden verloren, uh, Hamilton. En, uh, en, en een halve ook, seconde per rondje. Ja, best wel 15 seconden, hè. Dat is inderdaad een halve seconde per ronde. Want Russell zei het ook uh, na de afloop. Ja, we staan nog meerdere ver af gewoon ja. van uh, Ferrari en, uh, en uh, uh, Red Bull. En ja, die Ferrari van Sainz, die kon hem wel een beetje volgen nog. En, uh, uh, maar die kwam ook niet dichterbij. Dan wat, ik wel grappig vond. Ja, wat ik heel grappig vond, dat wij vonden het allemaal heel spannend... Die science, dus hij kwam steeds dichterbij. Maar van ja, die. maar we van... Ja, dit was van. Die vond het ja. gewoon leuk. Ik was een beetje aan het spelen geweest, joh. Dat hij, dat hij gewoon een beetje met hem speelde, weet je, En die joh. weet precies wat hij ja, aan het doen is. Nou, nee, dan weet ja. ik, nou, hij kan nooit... Hij ja. komt, dan, al komt hij tot 14 Hij gaat me nooit ja. inhalen. Dat ja. met die hybride systemen met Ja, op maar opladen. De talent, hij weet precies je moet opladen en niet. Het enige probleem was volgens mij wel dat hij... Hij had geen talkback. Hij kon niet met zijn team praten. Nee, dat hem wel horen, geloof ik. Zijn microfoon deed het niet goed, inderdaad. Dus, uh, ja. uh, je merkt wel dat er steeds meer excuses komen van die teambazen. He, wat dat Wolf natuurlijk ook van Mercedes. Die excuses maakten aan Hamilton voor de geweldig slechte wagen die ze gebouwd hadden. Maar nu deed uh, Seidel, de, de teammanager van McLaren, precies hetzelfde he, bij, uh, bij zijn rijders. Want ze hadden een, een, een gigantisch slechte pitstop, in ieder geval. Zo. Er uh, waren twee wagens achter elkaar. Nou ja, die tweede die, die, die, waren dat bonden er niet. Ja. En, uh, dat was natuurlijk ja, dat... Uh, verschrikkelijk. En Moet daarbij... even kijken welke bond het is, mensen. He, links ja. voor, links, uh, weer weg. Je bent sneller weg ja. met de klinkvind, hoor. Ja, en uh, goed, die, die, die McLaren... met Ricciardo, uh, die heeft natuurlijk een, een dramatisch jaar. Want uh, het is een goede coureur, maar die wagen... die, die gaat toch een meter natuurlijk, hè. Die stopt toch al uit, denk ik. Eh? Die stopt er wel uit, eindelijk. Ja, dat zou best kunnen, ja. Dat zou best kunnen. Oké, we hadden Vettel vet nog, he, Die had een uh, uh -huh. speciale helm laten maken... voor het uh, Grand Prix Weekend in Canada, en waarmee hij protesteerde tegen de oliewinning uh, uit, uh, wat was het? Uh, teer, uh, uh, Teerzonde Teerzonde heel ja. goed, ja. Uh, uh, in Alberta, in Canada. Mm. En daar had hij een speciale helft van laten maken, tekst erop. Maar die heeft hij alleen vrijdag en zaterdag uh, gebruikt, want zondag... Uh, mocht het niet de nou, via. Waarschijnlijk, dat wilde hij niet toegeven. Maar ja. ik denk toch dat het niet mocht van zijn team of van de uh, organisatie. Geen politiek statement. Dat is best wel bijzonder nee. natuurlijk als je, ja, ik wil niet zeggen maten, maar voor je beroep. Niets anders doet dan fossiele brandstoffen opstoken. Nee, dus dat je is dan waar. Ja, teers, dan... ja, ja. Nou ja, dat nou, weet ja. Ik, ja, want dat was ook zijn, zijn uh, uh, kritiek. Van, hij wordt ge gesponsord door Ar Ramco, dat is natuurlijk een enorme grote ja. oliemaatschappij. Uh, hij stoot natuurlijk zelf dingen uit met zijn wagen. Dus ja, ik, het wordt, die Vettel die, die is zie je steeds meer maatschappelijk betrokken bij allerlei uh, dingen. Net, net zoals Hamilton trouwens, maar. Maar ja, ze, ik denken ook dat Wolf Vettel zeg maar, er bijna het laatste jaar aangeboden is. Uh, zei, wat je nee. ziet uh, vaak is dat, dat, uh, dat uh, sporters en uh, topsporters... Dat ze, dat ze later in hun carrière dat ze meer tijd hebben om na te denken over de dingen. die Kijk, het is heel makkelijk om principeel te zijn met 60 miljoen op de bank. Hè? Ja, dat is ook waar. Ja, ja, ja, uh, ja. Uh, hallo. Ja, en dan gaan ze zeggen, ja, we mogen, mogen, mogen, uh, moeten, niet, uh, moeten gezond eten en toestanden. Ja. Als je een uitkering hebt, dan moet je wel frikandellen vreten. Hè? Ja, uh -huh. vaak wel. Van, die zijn bijna niet meer te betalen bij Overtijndal, weet, je? weet je dat dus zo? Uh, <lacht> met een Lidl. Een beetje uienboord erin. Ja, dat is waar. Ja, ja. Ja. Uh, wat ook uh, triest was, was uh, Haas, Haas uh, deed het goed in de kwalificatie. Vijf en, en zes er zelfs. Met uh, Magnus en Schumacher. Maar uh, ja, ze zijn uiteindelijk... Uh, 17 geworden, Magnussen, en Schumacher is uitgevallen. Dus ja, en het was alleen maar kwalificatie waar ze goed in zijn, natuurlijk? Op dat Waarschijnlijk wel, ja. Door die race. Want in race-pace race zijn ze natuurlijk uh, helemaal niet goed. Hè. Maar goed. Uh, uh, Oké, okay, uh, we gaan nu naar Silverstone. Uh, waar Max Verstappen de vorige jaren, weet u nog wel, hard afging. met, ja. uh, met uh, 51-FG. Die dan uh, met zijn vlaggetje en uh, 100.000 mensen langs de baan een groot feest vieren. Terwijl. Verstappen nog in het ziekenhuis werd nagekeken... naar zijn enorme klap, want het was een hele harde klap daar. Dus ik denk dat Verstappen... nog wel een klein beetje... Uh, vraaggevoelens zal hebben... Uh, komende, tenminste niet zonder, maar die zondag erop, op Zilverstoon, denk ik tenminste. Maar goed, dat, de, de kans dat hij... Uh, dat wint is, is, natuurlijk groot. Mooi circuit Zilverstoon. Uh, 1950 was de eerste Grand Prix daar al. Dus ja. Uh, yeah. uh, uh, en, en ze hebben een 17-jarig contract... ooit afgesloten met Bernie Eccleston. Dus... Dus Silverstone is er sowieso nog bij tot 2027. Mm. In 2010 was dat, kunnen nagaan. Is het een leuk verhaal of Bernie Ecclestone? Oh ja? Ja, oké, okay, nou ja, zeg maar even. Nou, het was, uh, van de week was ik even op pad. Met de nachtburger, Met de dagburger in het dorp. En die, uh, de verhaal dat hij uh, ruime uh, ruim tijd geleden, als, jong, uh, als jonge opgeschoten gasties, waren op grote gas, is op het circuit. En toen uh, we zijn ze aangesproken door een van uh, hun mannetjes, een klein kereltje. Met een brilletje? Het was een beetje irritant. En, uh, en dat ze weg moesten, weet ik voor wat. En niet naast noemen, soms was die jongen die draaide zich om en die sloeg die gozer in één keer neer. Dat was dus Bernie Ecclestone. Was dat Bernie Ecclestone? Ja, ja, ja. echt <livest> <takah> genoten van de rest. Ja. Vandaar dat hij ook kind een Ik die Bernie Applestone ja. heeft neergeslagen ja. via Zandvoort. Bitty ja. die pang, ging hij. Ik ben bezig met een Henry boek off. over ja, dat is Die man heeft natuurlijk uh, een hoop dingen meegemaakt, weet je wel. Oh. Hij is hij, een paar, paar weken geleden nou ja, opgepakt met een pistool in Brazilië. Ja, ja klopt. Ja. Maar ja, maar hij is in de rest van 23 jaar geslagen in Zandvoort. Nee. Ja, ja, hij is inderdaad geslagen in Zandvoort. Hij is een klap en hij is natuurlijk een heel klein kerel, zeg dus ik. zakken meteen. Maar daarom um, heeft hij dus ook een behoorlijke hekel aan Zandvoort. Want het klopte nooit bij hem. Ik weet ook. Nog eens een keer een uh, verhaal dat hij zich stoorde over de hugenolf <lacht> En dat moest er maar uit. En op een gegeven moment, uh, zei hij, was dat een jaar later, toen uh, zei hij dat tegen Buval. Dus, ik heb toch gezegd dat uh, die bocht eruit ja, Waarop Buvalda daar oh, ja. heel droog gereageerde? Maar ik ben de circuitdirecteur niet. Dus, uh, ja, ja, ja, ja. ja Dan moet je met andere ja, mensen. Hoe zou je ze storen aan een bocht? Ja. Die bocht die kneep een beetje de, uh, uh, het rennerskwartier af. Dat was ja, het ja, ja. de man heeft natuurlijk heel veel betekend voor de, voor de <rat> autosportwereld. Uh, ja, maar maar ja, hij vooral kan, veel meer voor zichzelf de zelf de nog. Hè? Maar, hij heeft de Formule 1 groot gemaakt. Ja. Ik bedoel, Tvij hij zorgde voor de grote deals met de tele televisie Zeker. Met die, noem maar op. Dus, uh, hij is begon ja. maar begonnen autohandelaren, geloof ik. Ja, ja, plot, ja. Maar het was ja, een beetje, beetje voor jullie, maar heel veel voor mezelf was het ook, hè? Ja, dat is waar. Hij heeft heel hij, goed voor zichzelf gezorgd nergens Hij heeft, dan. heeft altijd heel goed als zichzelf gedacht, dus, dat is duidelijk. Dat kan, mag ook. Ja, mag ook. Ik bedoel, uh, uh, als, als je met zoveel geld omgaat, ja, dan, dan, dan is het bijna niet te voorkomen dat je zelf ook een beetje wat, een graantje meepikt, toch? Zeker. Ja. Ja, nou, in dit geval een graan. Een maar goed, uh, ja, onder, Ondernemersbloed. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, heel langzaam gaat de jaar kijken naar de, het aantal races volgend jaar en het kalender. Uh, waarschijnlijk komen er 24 volgend jaar. kalender bij voor thuis? Eh? kalender bij voor thuis? <laughs> Hoe bedoel je dat? Nee, niks. Oh, nee, maar de, de kalender voor 2023 ah. en uh, 24 races En ze hebben al gezegd dat er maar 16 in Europa uh, mogen komen. Okay. Dus, uh, nee, maar 8 in Europa mogen komen en 16 buiten Europa. En de rest in die zandbak weer. Ja, uiteraard. En uh, Azerbaijan en noem maar op. Maar goed, uh, er zijn er maar acht in Europa. Dus dat uh, gaat toch dringen worden. Want Silverstone, Budapest, Spanje, Italië, Zandvoort en Monza... die hebben allemaal een contract voor 2023. Ja. Hè? Daar kunnen ze niet aankomen. Dat zijn er dus zes. Nou, dan heb je Monaco nog. Die moet altijd over. doorgaan. Ja, dat denk ik wel. dus zeven. En dan heb je Oostenrijk nog. Waarschijnlijk dat uh, Redboer Bull, Red uh, uh, daar toch zoveel geld in steekt. Ja. Uh, nou, dan zijn dat die acht. Dat zijn er acht. Maar wie vallen er dan af? Nou. België. België, inderdaad, Frankos, joh. Frankrijk. Ja, Duitsland. Uh, uh, ja, dat is sowieso erg los. Om daar een, een, een Grand Prix te organiseren, kennelijk. Want die, of die hebben geen geld, of er is geen interesse. Maar. Ja, uh, het zal nog gedringer worden, maar ja, Stamford is er in ieder geval volgend jaar bij. Hè? En dan moeten we maar kijken of Stamford een vlak krijgt. Ik, ik denk dat het nog wel uh, wat langer doorgaat. Dus zolang die Max rondjes, kunnen, zolang zolang zolang Max rondjes rijdt, houden wij dat. Dat ja. denk ik ook. Ik denk als Max zegt: van Ik stop ermee, dat het ook hier is. Voor mij zijn er al twee redenen. Dat is een soort van parallelle ding. Of er wordt heel veel geld betaald. Kijk naar de, die, die zandbakraces. Uh, ja. Of. Uh, er zijn één of twee coureurs uh, uit Duitsland... waardoor ja. in Duitsland is. In ja. dit geval is het Maxi van uh, Silverstone zolang er Britten mee rijden... Engeland is de home of Formule One. Ja. Ja. Ja. Uh, dus Engeland zal altijd doorgaan. Ja. Uh, zolang Max meerijdt zal, zal, zal Zandvoort altijd ja. doorgaan. Ja. Ja. Nou, er ja. zit geen Belg bij... Dan gaat de schijkspa sparen aan, denk Dat is zonde, want ze hebben het net helemaal opgeknapt... voor een paar honderd miljoen. Dat is natuurlijk heel vervelend als je dan geen klompje meer krijgt. Daar heeft die circuitbaas, of die ontwerper van dit circuit... die Zavelli, die heeft daar ook een volgende betekenis. Ja, klopt. ja. onder andere, nieuwe tribune daar. Weet ik wat ze allemaal gedaan hebben. Maar ja, we gaan het nog zien, natuurlijk, in augustus. Want we gaan er nu dit jaar nog wel rijden, in ieder geval. Laatste, wat ik even wil melden, dat Wimbledon gaat beginnen komend weekend. Dat is altijd leuk. Drie Nederlanders. Uh, we hebben ook weinig gehad hè, de laatste jaren. ik? Ja, ik uh, van de Zandschulp inderdaad. En uh, Tellam Griekspoor. Die dus zijn allebei lid van de, van de top 16 En Tim de van Rijthoven natuurlijk. En Tim van Rijthoven, ja. Dat is natuurlijk geweldig dat hij dat uh, is de wildcard gekregen, Rosmalen toch? won. En daardoor eigenlijk een wildcard heeft gekregen. Drie Nederlanders in de eerste ronde. Nou, wat verdien je in de eerste ronde? Dat is op, dat is, bij, bij die grote toernooien is dat toch al gauw 60.000, 70 70.000 euro wat je na verlies in de eerste ronde gewoon mee naar huis krijgt. Kijk. Dus dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Ik, bedoel, Ik denk dat ook wel over. Op Roland de eerste ronde levert 80.000 euro op. Ja. Dus ja, dan, dan, dan, ja, dan heb je een aardig jaarinkomen al binnen natuurlijk. Mevrouw is klaar geloof ik. Hè? Maar, ja, maar Arantje Rust doet er wel mee toch, bij de dames? Ja, bij de dames, ja. ja maar goed, ik heb het nu bij de heren, omdat het heel, altijd heel slecht is geweest. Maar er was jaar. wel gezeik over het Wimbledon, omdat er nu uh, die boot van de was, was, was not amused. Want die jongen doet echt wel mee om de, Niet om het geld, maar ook om de punten. Is dus wat er nu besproken was: dat de punten van Wimbledon. die tellen niet meer mee voor je ATP-ranking. Oh, dat is dat zo. Ja. ja, dat is dus zo. Dus de maatschappij als Wimbledon. Dus Ja, in die ATP-ranking. Als je op ja. Wimbledon in de halve finale komt. Krijg je de punten bij, schrijf je op in de ranking. En er was sprake van dat Wimbledon niet meer een ATP-ranking zou zijn. Nou, nou, en gewoon een soort, soort toernooi waar, waar, de, waar je om de eer en de slagroom uh, met aardbeien uh, aan het tennis. Ja, met. maar ja, <laughs> ik vind het toch vreemd, hoor, omdat uh, die andere toernooi uh, is dat wel zo volgens mij. Daar was die pistof of wel. Dat zou over. kunnen en uh, misschien is dat een grote rel die... Uh, Komende week zeg maar wat meer uitgebreid in het nieuws. Zoals de tennis van Bond zegt, is het een beetje een gespannen situatie. Ja, ja. Oh. <laughs> Oké okay, mannen, nou dat was een beetje. Ja, het uh, nog hebben, we hadden het uh, over tennis toch? Ja, ga eens nou, met het over uh, tennis. Ja, deze dus. Heb jij een leuke? Ja, deze. De Brett met Chalkdust. Oh. 15 love. Oh my goodness me, what a shot. 15 love.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 You'll wake the line She's having a nap. Screwball, call yourself a fire screwball. Play on, you're being rather naughty. Kindly play on. Jolly grateful if you didn't shout If you don't like it here, well, you shouldn't come Frankly, sir, you're a pain in the butt The Pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself. Ja. ja. John McAroe. Ja. ja. Mooi. Ja. Eet je wel eens uh, uitheemst, ja, Thijs of um, Ik wil het uh, wel eens uh, maken... Een beetje uitgeems, oh, maar riemens, dat, daar vijf, is het dan uh, wel ja. een beetje mee, mee gezegd. Hoezo? Ja, nee, als je, bij de tijd heb je misschien kans dat je de, de kip in een van de kipgerechten dat je bij de Thaï bestelt. Een thaï Gewoon ook uh, een, een Thaise kip is en die uh, bij het bedrijf uh, van het Thaise Lampang, Lampang. vandaan komt. Dit de, de, de, de bedrijf uh, beweert uh, sinds een tijd het nieuwe voedselpatroon voor hun kippen te hebben bedacht. Want uh, ze hebben die kippen oh. voeren ze nu cannabis. Ja, bij, bij het reguliere kippenvoer. Ja, want zegt die boeren ze waren altijd ziek onderweg en onderweg. En ziek, zwak, misselijk. Maar nu heeft hij dus uh, door die cannabis toevoeging... een betere kwaliteit van vlees en eieren. En uh, ja, het is een experiment. Het komt voort uit de Thaise landbouwfaculteit... van de Universiteit van Chiang Mai. En uh, ja, wat ik al zei, die, die kippen die waren altijd ziek. En uh, antibiotica en zo, dat hielp allemaal niet meer. Dus om toch een resultaat... Ja, ja. wordt ja, ook tegen pijnbestemd. Wordt cannabis ook gebruikt voor, ja. voor kankerpatiënten en toestanden. En natuurlijk dus ja. op zich is het heel medicinaal dus je Maar me dus we krijgen nou geen plofkip, nou... dus plof maar een blokkip. Ja. Oh, ja. ja. ja. Als ik me afvraag, als je nou een hele kip opeet... zou je dan daar ook nog iets van meekrijgen qua uh, Nou ja, misschien hogere Voel. sferen. Daar krijg je een niet. beetje honger van. Dan krijg je dan een andere kip. moet je een nog drie marsje erin gooien. Nou, ik, denk het, ik vrees van niet. Ja, maar het is wel een mooi experiment. En als het inderdaad echt helpt... dan is het uh, een natuurlijke toevoeging cannabis aan het kippenvoer. De Goed verhaal. Zwaar, ja, en ja en die kippen die zijn helemaal blij, want ze konden beter tegen het slechte weer, ze waren niet meer boos. En, uh, kippen eten alles, hè? Ja. Kippen eten bijna alles, volgens mij. de nou, zijn kip geweest, maar ik vond niet, nee, alles, niet? Lekker. Nee, ik voel niet <kwijnt> alles lekker. Nee, niet alles lekker. Hartstikke hip, cannabis voor de kip. Ja. Lekker hoor. Dat heb ik van, net over de wandelingen die wij maken over, in dit geval de Noordboulevard. <hijnt> soms uh, van de week ook, en dan komt een enorme te tegemoet, denk ik. Uh, het zal er niet helemaal van het strand komen of zo? Dus ik liep nog een stukje terug. Zat er een van de jog verstopt achter het muurtje. die zag je niet in het normale voorbij gaan. Maar die zat daar pak te jongen. Is je is een beetje het rug. Ja. <laughs> <laughs> maar ja, ik denk dat hij het inderdaad zin had. kijken uit over zee. Oh, ik ja. Beter dat Ka dan een krabmier drinken. Ja. En uitkijken over zee, is, heb ik begrepen, sowieso al uh, ja, dan, dan maakt het ook niet uit of je tegen zo'n rond dus Of je de balk gaat nee, kijken, Zeker ja, niet dat je gebloten. Nee, bent. Oh, Toffe is... <laughs> balk, man. De gekke balk. Uh, de gekke balk. <laughs> hey, over, ja. Je hebt het even over uh, wandelen en gedoe. Maar uh, van de week uh, ging het bijna fout in de duinen van Zandvoort. Um, een zekere Billy Vonk, Stond zijn jongen. Yes. Die was goed door de duintjes aan het rijden. En toen, hij zat een beetje in elkaar gedoken. het was koud, het was s morgens vroeg. En toen ging hij vlak onder een touwtje door dat over de weg was gespannen. En de je pet werd van zijn hoofd geslagen. Dat doen ik denken aan Dylan Koster. Ik wou ja. zeggen, Dylan is ook door een draad uh, ja. geraakt. Ja, schandalig. Ja, schand. ja, niet ja. normaal. Maar wat, biel ben dan, dus, hij heeft hij ja. zich bedacht dat het anders had kunnen aflopen. Dus, hij is heel cool geweest. Hij, is dus, hij, hij heeft uh, het touw weggehaald, hij uh, heeft losgemaakt en. Dat, Twee minuten later kwam er een wiel en die zit heel hoog. Die ja. was er gewoon tegenaan gereden. Oh, dus, uh, maar voor mij heeft de politie nu een onderzoek ingesteld. Maar wat een onwaarschijnlijk debiel ben je als je dat doet. Ja. Ja. Nou, ja. Nou, ja, dat echt niet ja. helemaal op hoor. Hoe ziek ben je? Als je ja, en weet je de wat het is? Dinget. Ja, maar de kans is groter dat het gewoon apisch van 14 zijn. Dat dan voor het Noordie te ja, ja, velen, weet dat, je wel. Ja, ja, of weet ja, je ja, weet ja, wat? Als we dat eens gaan doen, lijkt me even een keer gezien in de film, of weet ik veel ja Het is natuurlijk nooit de volwassen kerel die je doet. Dat wil zeggen, of je moet wel heel goed. Nee, ik mag hopen van niet. Maar ja, goed, wat jij zegt, weet je wel. De, de prefrontale cortex is pas volgroeid op je 25e. Dus vanaf je 25e wordt je geacht rationele beslissingen te kunnen nemen. En alles wat eronder zit, in sommige gevallen niet. nee ik dan maar. Ja, nou ja maar heel veel. <lacht> ja, maar, ja, goed, wij waren nog wel ficties gestoken. Ja, hoe maar getrut, weet je wel. Tuurlijk. De rotte gaat uitgehaald. Maar we hebben nooit een draad denk, over de weg. We nee. hebben gewoon echt niet helemaal lekker. Ik heb een Indiaantje gespeeld bij het station, daar spoorduinkjes, Jij hebt dat ook gedaan? Ja, nu weer Toen je nog Indiaan was? Toen je nog Indiaan was. Toen ik nog Indiaan was, een je op. Ja, geweldig, man, leuk. Hadden was wel eens een tooi voor jou als Old Cheshire. Ja, leuk. Dat mag ook niet meer. De optocht, dan mag dat toch wel. Je mag geen Indiaantje meer spelen, Frank. Kluk, kluk. Je kent klukken nog. is zijn we van de vrije piepo. God hebben een ziel, ja. Herbert ja. Jukes. Ja. Het meest bizarre vind ik ook wel van, van uh, Herbert Jukes. Spelen. Die speelde. dat was op zich wel een uh, gerenommeerd acteur ook. En die klaagde dan in de krant... Uh, ja, godson, maar ik, weet je, ik heb ook Hamlet gespeeld en ik heb de grote ja. tenue ja, En ja, straks ga ik dood en zeggen ze kluckluck dood. Dat zal er niet gebeuren. Ja. Een week later was hij dood, toen ik in de krant stond. Klukkelijk dood. Luk, luk, luk, luk. Dat is ook wel kut. Hoor. Dat is best kut. Ja. Ja, dat is best kut. Maar ik denk in deze tijd kan dat helemaal niet meer: hè? dat je er zo'n Indiaan neerzet. Ja. Nee, mij, mij niet, de, wij mij, mij zijn niet ja. eigenlijk. totaal racisme. Je mag ook geen Indiaan meer moeten. Moet, nee, dat is niet Indian. Ziekig, hè? Nee. Over Indianen gesproken. Uh, er is jaren geleden bij het Eurovisie Songfestival... was er een dame die met zo'n hele grote... Zo, ja, hoe uh, heet ja, wel. ze uh, ook alweer die fran Franca, nog wat? Fr Franca, nog iets. Jabata. Jezus, ja. dat was dat slecht, hè? En die zong zo vals. Jongen, <laughs> ik, vond dat, ik vond Sineke beter. Met de ja. draamolen. Oh, nee. <laughs> <laughs> met, uh, ja, ik ben God. Het was ook met een Indianentooi. Ja. Ja. Gaan we daar het Eurovisie ja. Songfestival mee winnen? Nou. Ja, en ik heb toch altijd nog... Wat, we hebben het er eerder over gehad als ik... Indianen too dan denk ik toch weer waar we het over hadden aan Menno Boeg met Seks voor de Boeg. Indianentje. Maar goed, gaat niet die weer. Vrouw, die vrouw kan ik die weer om ober... dubbel liggen, jongen. Ja, Ik heb het pro probleem. Kijk, iedereen die dat gezien heeft, dat programma, die heeft dus met, zeg maar, de gekuiste versie gezien, want alles was gebleurd. Dat moest, omdat, omdat Veronica toen in het publieke bestel zat. Maar, ik kende de maker natuurlijk. en Ik werd dan gebeld. En kom even kijken. Ik zeg, hoezo? Ja, ik weet niet of dit... Uh... En jij hebt voor de Panorama uh, reportage gemaakt over seks. Dus jij weet hoe dat werkt. En de de eindacteur van het programma... Dat was, een, was een, uh, een zoon van een dominee... die op zijn zeventiende met, met een meisje was getrouwd. Dus die kende waarschijnlijk alleen de missionarishouding. Yeah. Dus die, die vroeg mij er dan bij. Ik zeg oh, laat me met rust en Dan zat ik ergens anders voor BNM. Was ik wat doen: ja, kom even kijken. Kan dit? En dan zat ik te kijken. En ik, nou, doe het lekker normaal. Ik, zeg, ik ben blij dat dit gebeurd wordt. Dus dat kan echt niet. Maar, maar jij bent dus Gezien het gebleurde. Maar ik heb het in tech gezien en geloof me, dat is niet fijn om naar te kijken. Al die shit. <laughs> nou, ik, ik kwam helemaal niet ja, meer bij. Is, maar <laughs> als je dat tegenwoordig. Ik nee, had het weet je, Alles wat, wat, wat ja. in die tijd werd uitgesproken, hoort, dat kan helemaal niet meer. Nee. Daar word, uh, word je voor verketten en opgepakt en opgesloten. Ja. Nee, je, die <laughs> mensen hebben er jarenlang waarschijnlijk nog last van. En aan de andere kant sommige mensen die waren zo gek. Die ja, dat ze filmpje, reden. wellicht staat er er nu nog op. Nee, nee, nee. Er was volgens is mij er dit... zijn wel afspraken over gemaakt. Ik denk te weten dat dat niet meer zomaar kan. Er, er zijn echt wel regels over gemaakt. Bovendien kun je dat niet zomaar. Uh, qua rechten niet doen Het, de, de, de wel, uh... ja, het heeft jaren na ja, dat staat er nog op internet. Gaat ze over kijken of het erop staat? Want ik heb bij wij op de afdeling als er een melige bui is, dan zetten we dat altijd op. Ja. Ja, dat... Maar misschien is het nu wel gewoon vanwege ja, de wet op de privacy eraf gehaald. Dus sommige ja. dingen. Ik heb best wel veel programma's gemaakt over mensen die in de psychiatrie terecht zijn gekomen. Toestanden. Die wilden best hun verhaal vertellen dat ze gek waren. En dat ze de week ervoor nog dachten dat ze moesten hun eigen, eigen piss drinken. En dachten dat ze een panter waren. Ja, dat gingen dat ze <lacht> dan vertellen aan ons. Maar ja, hebben we hebben wel met afgesproken. Oké, okay, dat wordt één keer uitgezonden. Ja. Daarna is het nergens meer te vinden. Er was ook iemand die als een topbaan bij het ministerie van Landbouw. Dit, ja, ja, ja. ja, de rest ja. van je leven staat dat filmpje erop. Ja, ja, ja. Dus daar moet je wel een beetje mee uitkijken met die, uh, met die gekkigheid. Ja. Dus dat. Had je trouwens even meegekregen over gekkigheid gesproken? Um, uh, de schadevergoeding in Nederland. Kun je, kunnen tegenwoordig kunnen we meer vragen van schade. Jammer. Ja, ook met dat is uit Amerika, vader, ja, het is uit Amerika ja. maar Ja, heeft moest ooit een keertje betalen. voor gemiste levensvreugd. dan iemand die een steentje van. Uh, tegen de, moest betalen voor. Een uh, kapotte panty, 1 euro. Uh, gemiste balletles uh, 5 euro of zoiets. En daarna weer uh, 40 dagen gemiste levensvreugd. En dan misschien, geloof ik, uh, 300 uh, betalen of zo. Dus dat was echt gek. Maar er is een mevrouw in, in Missouri, in Amerika. Die heeft ook een. Die krijgt waarschijnlijk 5,2 miljoen dollar. Hè? Ja. Die heeft namelijk seks in de auto gehad met haar ex. Maar die heeft, de, deze man had een, uh, had een ziekte. Er staat hier, hij zou seks met hebben. Hij kende de risico's. Hij had namelijk een, een virus bij zich mee. Een SOA. er staat hier mooi beschrijven. Omdat de schadelijke uitstoot uh -huh. plaatsvond in de auto. Ja, wel goed. Goed gevonden. Lijkt het erop dat de vrouw juridisch gezien een punt kan hebben... De Polisvoorwaarden ja, polis uh, keert de verzekering uit wanneer iemand een verwonding oploopt in een voertuig. Met andere woorden, als ik naast jou zit en je rijdt er, uh, tegen, tegen een muur aan en ik heb schade, dan moet jouw verzekering mij, mijn medische kosten betalen en gemiste levensvreugd. Deze vraagt één keer seks in de, in de auto met haar ex en omdat het in de auto heeft plaatsgevonden, zegt de verzekering: Ja jongen, er is ook een ongeluk in de auto. Koek koek. Ja, 5,2 dus miljoen. Ja, oh, die Zo, joh, ja. lekker. Ja, dat, dat is Amerika. De meest bizarre... Nou, ik weet niet of ik wel eens het verhaal heb verteld... van de auto die ik ooit had gekocht daar. En die kwam in de haven aan... en de containerdeuren stonden op een keertje. Ik zag dat het een wrak was. En, uh, Oké, okay, nou ja. weinig tijd, begrijp ja. ik. Dus ja. ik vertel daar later nog wel iets over. Over Amerikaanse schadeclaims en toewijzingen. Ja. We gaan eerst het nieuws in. Nou, we hebben nog een halve minuut. Dus, uh, ah, ja, Kunnen er, kun er wat gekke dingen uitkramen? Gewoon, of een geluidje maken? Of... Een sirene nadoen. Sirene even wakker maken. Nee, maar dan gaat Jaap uh, installatie naar de knop. Nou, de we, nee, ik heb rijden. nog niet van die wandelende boksen... die dan het uh, podium afspringen. Nee, sociaal. maar ik ja. wilde de luisteraars ook niet aan. Dat is best... Nee, dat Sympathiek, je hoort ook wel wat milder. Ja, dat hebben we wel een beetje in de gaten. Iedereen is de in het dorp. Goed, we zijn er. We gaan zo verder in het volgende uur van deze kant. Een nieuw over de eikelmui. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11